4 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat het hoge water in de Maas... nergens tot problemen zal leiden. Ter hoogte van Maastricht blijft het niveau vannacht stabiel... of is zelfs een lichte daling mogelijk. In midden-Limburg worden iets hogere standen verwacht... maar zijn voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. De waterstand in de beken daalt alweer. Het hoogwater heeft in Limburg een man van 52 het leven gekost... Hij sprong in Linnen bij Roermond zijn hond achterna toen die te water was geraakt. De man werd meegesleurd door de stroming en overleed. Bij de jongste volkstelling in Nepal krijgen inwoners bij het invullen van hun geslacht voor het eerst de keuze uit drie mogelijkheden. Er zijn niet alleen hokjes voor het aankruisen van man of vrouw, maar ook een voor mensen die geen duidelijk geslacht hebben. Voor zover bekend is dat nog nergens anders op de wereld voorgekomen. Het is een gevolg van de uitspraak van het Nepalese hoge rechtshof twee jaar geleden. Die bepaalde dat homoseksuele, biseksuelen en transgenderisten dezelfde rechten hebben als hetero's. De volkstelling begint in mei. Hij wordt om de tien jaar gehouden. In Almere zijn gistermiddag negen jongeren opgepakt na een relletje. Rond vier uur kreeg de politie een melding dat jongeren een ruit hadden vernield. Vijf jongeren werden daarvoor gearresteerd. Korte tijd later gingen in de buurt daarvan 50 jongeren met elkaar op de vuist. Toen de politie erbij kwam keerde een deel van de groep zich tegen de agenten. Na de komst van extra politiemensen werd de groep uiteengejaagd... en werden voor de vernieling van de ruit nog twee jongens opgepakt. Twee anderen werden aangehouden omdat ze het bevel om weg te gaan niet hadden opgevolgd... en omdat ze politiemensen hadden gehinderd. Dan nog het weer, droog en helder, met temperaturen rond nul... Ook overdag is het droog bij ongeveer 4 graden. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. Zullen we gewoon ouderwets gaan zitten doen en genieten van een Paul vlaanderen hoorspel Ja, toch? Met dank aan de AVO die het in 1969 liet maken, het Alex-mysterie. En met dank aan uitgeverij Rubenstein die dat allemaal op CD heeft uitgebracht.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 Plaatsbewijs, alstublieft. Dank u wel, meneer. Alsjeblieft. U kunt blijven zitten, mevrouw. U hoeft niet over te stappen. Dank u, meneer. Plaatsbewijs, alstublieft. Plaatsbewijs, meneer. Meneer, uw plaatsbewijs, alstublieft. Oh, oh, oh. oh, sorry dat ik u wakker moest maken, meneer. Oh, dat is niet zo slim, hoor. Man, man, wat was ik moe. Oh. Hoe laat is het nou? Half uur, meneer. Oh, dan duurt het dus nog anderhalf uur voordat we in Londen zijn, hè? Hm? Inderdaad. Niet veel passagiers, hè, vanavond? Ja, zo stil is het er geen maanden meer geweest, meneer. De trein is praktisch half leeg. Alsjeblieft. Naar nou, meneer. Vanavond. Plaatsbewijs even zien, dame. Dame, uw plaatsbewijs. Wat verdorie. Voor Vooruit, je vrouw, wanneer is wakker. Plaatsbewijs, alsjeblieft, je vrouw. Wakker worden, dame, wakker worden. Ik wou u... Wat is er? Wat is er, conducteur? Heb je soms een spook gezien of zoiets? Ik zou, zou even willen meegaan naar de volgende coupé, meneer. Daar zit een jonge dame en ik geloof dat ze, dat ze niet goed geworden is. Maar natuurlijk, ja, natuurlijk. Wat is er met haar? Bedenkt denkt u dat het mankeert? Wat haar mankeert? De kerel, ze is Dood? De, dood? Waar staat u nou te staren? Kijk, thuis. Kijk wat er op dat kopieerraam staat geschreven. Wat? Wat staat daar? A-L-E-X. Alex. Ik vraag me af wat dat zou kunnen betekenen. Hallo. Hallo. Dat zijn ze allemaal, verdurig. Oh, hallo. Ben je daar, George? Ja, luister eens. Ik heb net dat stukje van jou... over die Alex-moordzaak gelezen. Man, daar deugt niks van. Nou, om te beginnen moet er een heel andere kop boven. Scotland Yard roept hulp in van Paul Vlaanderen. Natuurlijk is dat zo. je, man, dat is toch zeker zo klaar als een klontje. Sir Graham Forbes is een uur geleden van de Yard weggegaan. Die zit al die tijd al bij Vlaanderen. hè? Huh? Natuurlijk wil die Vlaanderen hulp inroepen. Wat dacht jij nou dat hij daar zat te doen? Op zijn gezondheid te drinken? Op je gezondheid, Vlaanderen. Insgelijks, heer Graham. Prost, meneer Vlaanderen. Schaal, inspecteur. De, heb jij de afgelopen twee, drie maanden toch gezeten, Vlaanderen? Ik heb verscheidene keren geprobeerd om je op te bellen. Ina maar... en ik hebben in een klein hotelletje in de provincie gelogeerd. Oh. Ik ben bezig om een nieuw boek te schrijven. Tenminste, dat probeer ik. Ik moet het klaar hebben voor de eerste van de volgende maand. Ik heb pas uw laatste boek gelezen, meneer Oh ja, inspecteur. Ik vond die detective erin nog een grotere stommeling dan welke andere ook. Dat moest hij wel wezen, Sir Graham. Hij stond op het punt om hoofdcommissaris van Scotland Yard te worden. <laughs> uh, wat ik zeg gewoon, Vlaanderen. Wij hoeven je zeker niet te vertellen waarom we hier zijn, veronderstel ik. Alex. Precies. Het spijt me, Sir Graham. Ik zou u graag helpen, maar... Ik moet dat boek af hebben voor de eerste. En ik heb ook nog beloofd om een serie artikelen te schrijven voor de... Je, je schijnt niet te beseffen hoe ernstig deze zaak is, Vlaanderen. Ik ben vanmorgen bij de minister van Justitie ontboden... en die heeft me gevraagd om jou het volgende over te brengen. Zeg tegen Paul Vlaanderen... Zeg tegen dat... Paul Vlaanderen dat ik zijn boek voor hem zal afmaken... wanneer hij Alex voor mij onschadelijk maakt. Maar nee, dat ik serieus ben, Sir Graham. Wanneer heeft u voor de eerste maal over uh, die Alex gehoord? Oh, um, ruim een half jaar geleden. ja. Bij de moordenbezikker Richard East. Ja, yeah, ja. Yeah. Die werd dood aangetroffen in zijn wagen op de Great North Road. Op zijn voorruit stond met zeep geschreven Alex. En dat was de eerste keer? Ja. En op welke manier was die East vermoord? Een pistoolschot van korte afstand. Door de rechter slaap. Niet waar, Crane? Inderdaad, Crane. En wat was het motief? Ja, dat is juist de moeilijkheid, Vlaanderen. Er leek geen enkel motief achter te zitten. Daarom tasten we juist zo volkomen in het duister. Het was in ieder geval geen roofmoord. East had ruim 150 ponders een zakte wijn vonden. Mm -hmm. En na die moord op East? Nou, toen zijn wij natuurlijk aan het gebruikelijke onderzoek begonnen. Zonder enig resultaat, helaas. Maar wij hadden toch geen enkele reden aan te nemen dat Alex nogmaals zou toeslaan. Althans niet voordat het lijk van Norman Rice in die treincoupé werd gevonden. Met weer de naam Alex op het coupéraam. Precies. En ook in dit geval schijnt er weer totaal geen motief te zijn. Slander. Zou het geen zelfmoord geweest kunnen zijn? Zelfmoord? Norma Rice had net de première van een toneelstuk achter de rug. Wat een groot succes beloofde te worden. En daarbij had hij zich juist verloofd met een knappe, jonge, schatrijke zakenman. Nee, nee, nee, nee, nee, meneer Vlaanderen. Hoe je het ook bekijkt, zelfmoord is volkomen uitgesloten. Was Miss Rice ook door het hoofd geschoten? Grote goedheid, nee, nee. Kom je de waarheid te zeggen, de conducteur die haar vond... dacht eerst dat ze in slaap was gevallen. Ja, maar ze bleek vergiftigd. Met behulp van een vergift met vertraagde werking, meneer Vlaanderen. Het heeft enige tijd geduurd voordat het zijn fatale werking had. En in beide gevallen heeft de moordenaar de naam Alex op haar uitgeschreven. geschreven. Ja, op de voorruit van die auto en op het glas van het coupéruim. Juist. Wat ik graag wou weten is of dat woordje Alex het enige is... wat deze beide moorden gemeenschijnend hebben. De enige reden om te veronderstellen dat ze door een en dezelfde persoon zijn gepleegd. Ja. Ja, dat, dat wil zeggen... Uh... Dat wil zeggen... In de portefeuille van Richard East hebben wij een visitekerkje gevonden... Achter op dat kaartje stond geschreven... Mrs. Trevelyan. En? Vertel het, Markerijn. Diezelfde naam vonden we ook achter in een agenda, meneer Vlaanderen. Achter in de agenda van Norma Rice. Mrs. Trevelyan? Ja. Juist. Begrijp het. Vlaanderen, wanneer ik dit niet een ernstige zaak vond... een ernstige zaak... dan zou ik je er echt niet mee lastig komen vallen... Sir Graham, ik, ik zou u dolgraag willen helpen. Werkelijk, ik zou echt niets liever willen. Maar ik heb het Ina nou eenmaal beloofd. Ik heb haar plechtig beloofd dat ik onder geen enkele voorwaarde... daar is ze. Wilt u hier alsjeblieft niets over zeggen? Hallo, kindje. Kijk eens wie er is. Sir Graham, wat is dat een tijd geleden? Hoe is het met u? Uitstekend, uitstekend. Op mijn woord van eer, Ina. Iedere keer dat ik je zie, zie je er weer jonger uit. draait toch aan toe, wat is er met jou gebeurd? Ik heb een nieuwe hoed. Vind je hem niet enig? Je hebt hem achterstevoren op. Achterstevoren? hoe kom je erbij? <laughs> oh, uh, Ina, dit is een van mijn mensen. Jullie kennen elkaar uh, nog niet, geloof ik. Uh, nee, maar ik geloof dat we wel een heleboel van elkaar gehoord hebben. Inspecteur Crane, hoe maakt u het nog wat, Inspecteur. Nou. Ik, uh, ik geloof, wij moeten er maar weer eens van deur. Nou, Bedankt voor de voortreffelijke sherry, Vlaanderen. Tot ziens, Ina. En tot heel gauw, hoop ik. Waarom komt u niet eens gauw een keertje eten, Sir Graham? Dat zouden we enig vinden, hè Paul? Natuurlijk. Nou, maar graag, Ina. Ik, ik, ik bel jullie op. Huh? Zullen we zeggen, in de loop van de volgende week... Prima. Tot ziens, meneer Vlaanderen. Tot kijk, inspecteur. Dag, mevrouw Vlaanderen. Ik vond het prettig bij u kennis te hebben mogen maken. Tot ziens, inspecteur. Nou, nou, jij schijnt aardig met jezelf ingenomen, hè? Komt dat door die nieuwe hoed? Ja. Vind je hem echt leuk? Geweldig. Schitterend. Ongelooflijk. Hoeveel kost hij? Ja, ben je toch een nailing? Wat, eh... Uh, wat kwam Sir Graham doen? Hm? Oh, hij was toevallig in de buurt. En dan kwam hij even langs. Heel gewoon. Paul, heb jij de avondkrant al gezien? Nee, hoezo? Hm. Hier is hij, Paul. Zie jij wat daar staat? Schotland, ja. Het Paul Vlaanderen te hulp. <laughs> nou ja, zulke dingen moet je nooit door serieus nemen, Rina. Lieve teut. Paul, toe. kwam Sir Graham over die Alex-geschiedenis praten? Nou ja, hij heeft het er wel even over gehad, natuurlijk. Maar lieve hemeltjes, dat zo laat. Dan moet ik ervan door. Ik heb beloofd om zeven uur in de studio te zijn. Maar mm, ik breng je wel even. Graag. Als je me dan straks ook weer komt ophalen... kunnen we samen een hapje gaan eten in de stad. Ja, ja, goed, ja. Je hoeft je echt geen zorgen te maken, Orina. Ik zal me nergens meer boeien, dat beloof ik je. Nou, oh, fijn. En probeer je een beetje goed doorheen te slaan vanavond, hè? Hm? Lieve maar waarom zou ik niet? Alleen omdat het toevallig een opname van een discussieprogramma is. Nou, stel nou eens dat iemand jou een krankzinnige vraag stelt. Dan geef ik gewoon een krankzinnig antwoord. Zijn <laughs> we zover, beste kerel? Nee, ik ben bang van niet. Vlaanderen is er nog niet. Nou, ik moet zeggen, hij is wel erg aan de late kant. Inderdaad, zo, Ernest. Zeg, zijn de technici al zover? Ja, wat hem betreft kunnen we beginnen. Ah. Uh, daar ja. is Vlaanderen. Ja, het spijt me verschrikkelijk dat ik zo laat ben. Nee, laat, maar niet te laat. Nog net niet. Nog een halve minuut te vroeg zelfs. Oké, okay, we gaan beginnen. Ja, wilt u er wel aan denken, al wordt dit programma opgenomen, u dient het toch als een directe uitzending te beschouwen? Oh, ik ben nooit zo zenuwachtig geweest. Stiltegaard. Uh, ja, jongens, we zijn zover. Opname over vijf seconden na nu. Goedenavond, luisteraars. Wij brengen u Spreekuur: een spontaan discussieprogramma waarin ons forum vragen beantwoordt die door onze luisteraars werden ingezonden. In onze studio zijn vanavond de heer A.P. Mulroy... hoofdredacteur van de London Tribune... Sir Ernest Cranberry... hoogleraar in de economie aan de Universiteit van Preston... Paul Vlaanderen, auteur en criminoloog... Lady Wyman en Dr. Howard Lang... rector magnificus van de Rexton Universiteit. Forumvoorzitter is Donald Black. <kijf> Dames en heren, onze eerste vraag vanavond is ingezonden... door mevrouw Palfrey uit Abingdale bij Brentwood. Mevrouw Pelfrie zou graag van ons forum willen horen... hoe het denkt over de term parapsychologische wetenschap... die men tegenwoordig nog alles dikwijls hoort gebruiken. Dr. Lang, Ja. Zo op het eerste gehoor lijkt hier sprake te zijn van een contradictio in terminus. Een feitelijke tegenspraak in de gebruikte term. Wanneer men het woord wetenschap letterlijk opvat... mag men het natuurlijk niet gebruiken voor iets waarbij juist het feitelijke weten... Het vergaren van exacte kennis op geen enkele wijze... Ernest! Een... Oh, okay, maar... Sir Ernest! Wat, uh, wat is er? Het is... Het is mijn hart. Oh. Ik, ik, ik, voel, ik voel het... Het gaat als een razende tekeer. Hallo, stoppen met de opname. Er is hier iets aan de hand. Sir Ernest, wat, wat is er op iets? Niets. Niets. Oh. Het gaat direct wel over... Laat me maar even. Er is geen water meer. Uh, kan iemand even een glas water halen? Nee, nee, nee. Niet opstaan, Sir Ernest. J Jawel. Jawel. Ik, ik kan zo niet blijven liggen. Ja, voorzichtig. Voorzichtig. Je mag zich vooral niet inspannen. Vlaanderen. Luister. Ik moet je iets vertellen... V voor het geval... voor het geval me iets overkomt. Dat gebeurt niet. Direct voelt u zich weer beter. Natuurlijk. Ik ben het alleen maar even niet goed geworden. Dat overkomt dus allemaal wel eens. Nee, nee. Dat is het niet. Want... Luister, Vlaanderen. Luister. Ik moet je iets vertellen over... Over Alex. El... Over elks. Alex. Alex. Ja. ja. Luister. Toen ik... Toen ik die brief gekregen had. Toen... Vlaanderen! Oh, oh, oh wat, wat is er? Hij is dood. Was ze uh, Ernest getrouwd? Nee, hij was vrijgezel. Hij woonde in een luxueuze verzorgingsflat in de buurt van Park Lane. Wat zullen ze vreselijk geschrokken zijn daar in de studio. Ontstellend natuurlijk. Ja, we wisten werkelijk niet wat we moesten doen. En toen die dokter eindelijk kwam, wat zei die toen? hij toen? Ik kon niet veel zeggen. Hartverlamming. Zo, en dan zich waarschijnlijk te veel opgewonden. Geloof jij dat het een hartverlamming was? Een gevolg van opwinding? Nee. En wat bedoelde Sir Ernest met die woorden? Uh, met die woorden, ik moet je iets vertellen over Alex, bedoel je? Ja? Ik weet het niet. Ik heb wel over nagedacht. Ik heb er praktisch voortdurend aan moeten denken. Ja. Die laatste woorden van Sir Ernest. En dan nog iets. Iets wat me nogal dwars zit. Wat dan? Nou ja, na zijn dood hebben we zijn zakken doorzocht. Eigenlijk alleen maar omdat we zijn adres niet wisten. In zijn portefeuille lag een los blaadje dat op de grond dwarrelde. Niemand anders had het opgemerkt, dus ik dacht natuurlijk bij mezelf. Natuurlijk. Nou, enfin, hier heb je het. Ja, maar er staat niets op, Paul. Jawel. Onder in een hoekje, potlood krabbel. Kijk maar goed. Oh ja. Mrs. Trevelyan. Zeg, dat is die naam waar jij het ook over had. Die naam die op dat visitekaartje stond en in dat dagboek. Weet je wel, dat dagboek van. van mm hm Rijs. Ja, maar dat begrijp ik niet, Paul. Waarom zou hij in vredes... Nou, lieveling, ga een beetje naar links. Die wagen wil passeren. Nou, meneer, schijnt wel haast te hebben. Doe ook dan naar links. Ga nu naar links. Nee, ik kan niet verder. Geloof, zeg, wat is hier van plan? Dat vraag ik me ook af. Het lijkt toch. Pas op, hij wil ontsnijden. Wat rijdt toch aan toe? Dat doet hij met opzet. Pas op, schlapina. Hou je vast. Hou je vast. <truh> Probeerde ons zo die etalage in te snijden. Ja, ja dat deed hij met opzet. Dat is me te duidelijk hè? Ja. ja, dat kan haast niet anders. Heb jij gezien wie er achter het stuur zat? Nee. Ik ook niet, helaas. Maar ik heb wel het nummer opgenomen: DVC. DVC 629. Ja. Nou, dan kun je toch nagaan wie de eigenaar is? Natuurlijk, wanneer het tenminste geen vervalsd nummer is. Zeg maar. Dat dan. Stel nou eens dat dit iets te maken heeft met die Alex-affaire. Met die... met die Alex-affaire? Maar Paul, dat kan toch haast niet? Want dat zou toch... Nou, ja, stel nou eens dat het wel het geval is. Nou, wat dan? Zou je dan nog willen dat ik dat autonummer natrok? Ja. Ja, Paul, absoluut. Vergeet maar wat je me beloofd hebt, ik zal je er niet meer aan houden. Afgesproken, mevrouw Vlaanderen. Als u het inderdaad zo verdenkt. Nou, hou die dure hoed van je maar goed vast. Daar gaan we. Haha. Ha. Paul, we zitten hier al bijna een uur op die kennis van je te wachten. Ja, maak je maar geen zorgen. Spijnen komt heus wel op dagen. Neem nog maar een drankje. Mm, nee, dank je. Liever niet. Ik heb zo'n idee dat je niet erg onder de indruk bent van dit etablissement. Hoezo? Zou ik dat dan eigenlijk wel moeten zijn? Natuurlijk. Dit is een van de beroemdste kroegjes van Londen. Hmm. Paul, wat, wat is die Spider Williams eigenlijk voor iemand? Dat zal je gauw genoeg zien. <laughs> van jou kan ik ook echt nooit hoogte krijgen, werkelijk niet. Waarom heb je Sir Graham nou niet opgebeld over dat nummer? Die had je toch zeker binnen de tien minuten... Daar heb ik mijn reden voor. Wanneer ik mij met deze zaak ga bemoeien, dan doe ik dat op mijn eigen manier. Oh, daar is die. Dat is onze vriend. Denk erom niet lachen, hij neemt zichzelf volkomen serieus. Goedenavond, meneer Vlaanderen. Uh, sorry dat ik zo laat ben, meneer Vlaanderen, maar ik, ik had de grootste moeite om hierheen te komen. De allergrootste moeite. Ga zitten, Spijder. Oh, het, het is. Oh, nee, nee, nee, nee. U hoeft me helemaal niet te zeggen wie dat is. Had ik direct al in de smiezen. Dag, mevrouw Vlaanderen. Uh, Aangenaam kennis met u te maken. Sorry dat ik zo laat ben, mevrouw Vlaanderen, maar ik had de grootste moeite om hierheen te komen. Zie u de allergrootste moeite? Weet je al iets, Spijder? Geen pest. Absoluut niks. Ik heb er hersen ook voor in... Maar ze is ook nog eens steek verder gekomen. Uh, meneer Vlaanderen vertelde, mijn nou eens. Wat voor wagen was het nou eigenlijk? Dat heb ik je toch gezegd? Zover ik kon zien, leek het normaal van. En u zei dat het gisteravond gebeurd is? Hoe uh, laat precies? Even na negen. Hè. Oh. Ik kwam met de studio en we waren op weg naar Piccadilly. Ja, dat soort wagens is natuurlijk niet makkelijk op te sporen. In de eerste plaats omdat ben ik... Ben u Williams? Ja, hoezo? Er is telefoon voor u, zeker Mr. Harris. Oh, oh, dankjewel. Uh, excuseert u me even. M misschien heb Harris al van... Nou, wat vind je van hem? Oh, je hebt van die enige vrienden. Zulke originele types. Had u nog iets gehad willen hebben? Ja, nogmaals hetzelfde graag. Simon, hoe is het met jouw keel? Wie had dat kunnen... Verdorie, u bent Simon helemaal niet. Nee, helaas niet. Oh, en ik geef u zomaar een dreun op uw schouder. Verdorie nog een toe, want ben ik toch een boerenhengst. Ik weet echt niet wat ik zeggen moet. Oh, het hindert echt niet, hoor. Ik zag alleen uw rug, maar ik had er een eet op durven doen dat u Simon Fips was. Dat ben ik toch echt niet. Mijn naam is Vlaanderen. Ja, natuurlijk. Nou herken ik u. U bent Paul Vlaanderen. Wat stom van me. Ik... Ah, wij kunnen ons allemaal wel eens vergissen. Ja, komt in de beste families voor. Uh, nou, ik moet zeggen, u vat het allemaal nog als sportief op. Geweldig sportief zelfs. Maar dat neemt niet weg dat ik me verschrikkelijk geneer. En weet u wat het gekste is? Ik heb gisteren nog een boek van u gelezen. Oh ja? Ja? Moord op de Mayflower. Ik hoop dat u het niet al te slecht vond. Oh, nee, helemaal niet. Het zat machtig goed in elkaar, machtig goed. Ja, dat wil zeggen, ik begon wel meteen al lont te ruiken... toen de mannen opeens zo van boord gingen. Maar ja, ik mag die dingen nou eenmaal. Ik ben er gek op. Waarop op mannen die opeens van boord gaan? Ach, nee, nee, nee. Detective romans bedoel ik. Schrijft u ze soms ook? Lieve nee. Ik lees ze alleen maar. Ik lees praktisch niets anders... De afgelopen twee jaar heb ik 463 detective-romans gelezen. Wat zegt u daarvan? Nou, nou, dat is een geweldige prestatie, van welke kant je het ook bekijkt. Alles wat met moer te maken heeft of zelfs met misdaad in het algemeen... daar ben ik stapel op. Terwijl ik in mijn privéleven toch zo'n keurige, fatsoenlijke staatsburger ben. Ik zou nog geen vliegkwaad kunnen doen. Nou, fijn. Nogmaals, mijn excuses, mijn heer Vlanderen. Nou, ik vond het echt niet erg, hoor. Tot ziens. Oh. Eh, ik weet niet of u het belangrijk vindt. Maar mijn vriend Simon Phipps is een bijzonder knappe kerel. Tot ziens, mevrouw Vlaanderen. Sir, hoe kon hij weten dat ik mevrouw Vlaanderen ben? Je had me helemaal niet voorgesteld, Paul. Ach, je ziet er nou eenmaal uit als mevrouw Vlaanderen. Maar wat me meer interesseert... hoe kwam hij op het idee dat ik Simon Phipps was? Wanneer hij tenminste inderdaad dacht dat ik Simon Phipps was. Ik, daar komt Spider weer. Hij ziet er heel opgewonden uit. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, geloof, ik, geloof, ik geloof dat we er zijn, meester. Ergens heb je een roos geschoten, als je het mij vraagt. Hoezo? Die, die wagen. wagen. Hè, die, was dat een zwarte zescilinder Milford? DVC 629 met een GB-bord. Ja, ja, dat geloof ik wel. Uh, van wie was die? Ja, wie is de eigenaar? <laughs> Hoor je dat, meester? Ze begint het vak al klaar te leren, is het niet? <laughs> ja, het is het eigendom van een dokter, mevrouw Vlaanderen zeker dokter Kohima. Dokter Kohima? Ja, dokter Kohima. Hij woont in de Great Wikma Street, nummer 497. Die naam... Ja, die komt me bekend voor... Als ik mij niet vergis, is het een Griek. Een, een zenuwspecialist. Ja, een soort psychiater. Oh, juist... Weet je dat zeker, Spider? In ons vak kunnen we ons niet permitteren fouten te maken. Dat weet u wel, meneer Vlaanderen. Dr. Kohima, zei hij. Ja. Great Whitman Street 497. Dr. Kohima. Dr. Sher Kohima. Nou, hier is het dan niet, hè? Heb je een afspraak met hem gemaakt? Ja, ik heb hem vanmiddag gebeld. Eh, zeg, wat doe jij? Blijf je op me wachten in de wagen? Nee, ik zag toevallig dat er een arbeidsbemiddelingsbureau hier om de hoek is. Ik geloof dat ik er maar even naartoe wandel om te vragen... of zij zo lang een plaatsvervanger voor Charlie voor ons hebben. Nou, dat lijkt me anders niet eenvoudig. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik mis Charlie, ondanks al zijn fouten. Nou, ik heb vanochtend het ziekenhuis gebeld... en het duurt zeker nog een maand voordat hij er weer uit mag. Nou, fijn, doe je best, kindje. En denk eraan, ik hou het meest van brunettes. Goed hoor. Zei Paul, wacht maar niet op me. Ik ga vandaar regelrecht naar huis. Dag, hm? ja, tot straks. Tot straks. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Vlaanderen. Ik heb een afspraak met dokter Kohima. Kom u binnen, meer. Dank je. Als u even iets in de wachtkamer wil plaatsnemen, meer? Dank je wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Het begint alweer aardig op te klaren, vindt u niet? Ja, ja. Ik hoop tenminste dat het zo blijft. Ja. Nou, onze vriend schijnt het even druk te hebben. Als altijd. Onze vriend? Ja, dochter Kogima. Oh. O, oh, neemt u me niet kwalijk? U komt vandaag misschien pas voor de eerste keer. Uh, ja, zo zou je het wel mogen zeggen, geloof ik. Uh, u zult er geen spijt van hebben. Ik hoop in ieder geval van niet. Ah, briljant, een kerel. Absoluut briljant. Neemt u dat van mij aan? Uh, neemt u me niet kwalijk, maar hebben we elkaar al niet een keer ontmoet? Ik geloof het niet. Uh, mijn naam is Lethem, Carl Lethem. Ja, ziet u wel. Dat dacht ik al. We hebben elkaar inderdaad al eens ontmoet. Een jaar of zes, zeven geleden bij Lady Forrester. Oh ja? Meent u dat? Ik zou echt niet meer weten. Mijn naam is Vlaanderen. Ach ja, natuurlijk. U schrijft uh, detective romans en zo. Hoofdzakelijk detective romans. Oh, neemt u mij niet kwalijk, alstublieft. Dat was echt niet denigrerend, bedoeld ik. Oh, <laughs> nee. Dat zei dat niet zo. <clears throat> Als ik mij goed herinner, heeft u zo'n toneelstuk geschreven. Uh, ja, dat heeft een hele tijd gelopen. Heb ik behoorlijk wat centjes aan verdiend. Ja. Het oh, dat lijkt me heerlijk. Oh, maar het is natuurlijk alweer zo'n tijd geleden. Ja. Uh, wat ik zeg, hoor. een van de hoofdrollen... werd hij niet gespeeld door een zekere Norma Rice? Inderdaad, die had eigenlijk de belangrijkste rol. Speelde ze ook geweldig, absoluut. Heeft u dat ook pas in de krant gelezen, dat zij uh, doden is aangetroffen? Ja, ja, ja. Tragische geschiedenis. Bijzonder tragisch. Het was zo'n enige meid vroeger. Heeft u intussen nog meer stukken geschreven? Nee, nee, nee, geen letter. Ik heb sindsdien geen pen meer op papier gezet. Om u de waarheid te zeggen, ik ben nogal uh, ernstig ziek geweest de afgelopen drie, vier jaar. Nou, wel endig. Maar nu ben ik weer helemaal opgeknapt. Dankzij dokter Kojima. Ja, inderdaad, hij is werkelijk iets geweldigs. Hij heeft iets... Uh, hoe zal ik het zeggen? Zonder dat het idioot overdreven klinkt. Hij, hij, hij heeft een geweldige persoonlijkheid. En daarbij geeft hij je automatisch het gevoel dat het geen moeite hem te veel is om je te helpen. <laughs> en dat is een belangrijk iets voor een psychiater, weet u. Ja. ja. Uh, een, een sigaret? Uh. Oh, uh, graag. Dank u. Ja. Dank u. Zee. Ja, ik was er nogal beroerd aan toe. Heb een ellendige tijd gehad. Een paar keer achter elkaar zelfs. <clears throat> Tussen ons gezegd en gezwegen. Ik weet niet of het u interesseert, natuurlijk. Maar ik, uh, <laughs> ik had vreselijke last van... Hallucinaties. Hallucinaties? Ja, dat is nu natuurlijk voorbij, volkomen voorbij. Maar ik kan u verzekeren dat het echt iets ellenders was. Maar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het was een soort uh, vervolgingswaan. Ik had het gevoel dat ik overal gevolgd werd. En vreemd genoeg steeds door hetzelfde wezen. Wat voor soort wezen? <laughs> een, een, een meisje. Een bijzonder knap meisje nog wel. Ik zie haar nu nog vormen, zoals ik u nu zie zitten. Bruine schoenen... Bruin mantelpak, bruine tas, leuk bruin hoedje. Wat dat betreft was het eigenlijk een bijzonder charmante hallucinatie. En dokter Kohima heeft u weten te overtuigen dat... Ja, hij heeft mij weten te overtuigen dat zij niet bestond. Hm. Dat zij een product was van mijn eigen fantasie. Oh ja, hij is werkelijk geweldig. Dokter vraagt of u hem nog even wilt excuseren, meneer Vlaanderen. Hij kan u over een minuut of tien te woord staan. Dank u. Uw afspraak is pas om vier uur, meneer Lethem, als u dat vergeet. Uh, nee, nee, maar ik was hier toevallig in de buurt en ik heb vanmiddag toch niets om handen. En daarom dacht ik, laat ik het maar proberen. Uh -huh. Ik begrijp het. Ik hoop alleen dat u het niet erg vindt om nog even te moeten wachten. Uh, natuurlijk niet. Ik zal de dokter zeggen dat u er bent. Uh, dank u. Was dat de secretaresse van dokter Kojima? Uh, ja, zijn praktijkassistent eigenlijk. Een bijzonder aardige vrouw. Uh, hoe heet ze ook alweer? Oh ja... Mrs. Trevelyan. Tweede deel, Dr. Kohima.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 Was dat de secretaresse van dokter Kojima? Uh, ja, zijn praktijkassistent eigenlijk. Bijzonder aardige vrouw. Uh, hoe heet ze ook alweer? Oh ja, Mrs. Trevelyan. Mrs. Trevelyan? Ja. Weet je dat zeker? <laughs> ja, natuurlijk. Hoezo? Oh, wij gaan zo, om, zo maar. Uh, meneer Vlaanderen, ik heb de laatste tijd een heleboel in de krant gelezen... over die man die ze Alex noemen... Is het waar wat er gisteravond in het avondblad stond? Wat bedoelt u? Dat Sir Graham Forbes eindelijk besloten heeft... om de hulp van Paul Vlaanderen in te roepen. Interesseert u zich voor die Alex-kwestie? Om u de waarheid te zeggen, ja. Gewoonlijk pleeg ik me niet voor moorden en dat soort dingen te interesseren... maar deze zaak intrigeert me. Ik heb er zelfs een eigen theorietje over bedacht. Hoi. Oh ja. In welk opzicht? Oh, nee, nee, nee, nee. Ik voel er echt niets voor om u met mijn bedenksels te vervelen. Ik verveel me niet gauw, meneer Latham. Nou ja, wanneer u het werkelijk wilt horen. Ik ben van mening dat die zogenaamde Alex... gewoon een moordzuchtige krankzinnig is. Hoe komt u daarbij? Nou, neemt u bijvoorbeeld uh, die geschiedenis met Norma Rice. Wie zou er nu in vredesnaam op het idee kunnen komen... om Norma Rice te vermoorden? En dan wat er gisteren in de studio is gebeurd... met Sir Ernest Cranberry. Wat heeft het nou voor zin om een man als Sir Hoe Ernest... Hoe weet u dat Sir Ernest gisteravond vermoord is hoe ik dat weet. Dat stond vanmorgen toch in alle kranten? Uh, tussen twee haakjes, u was daarbij aanwezig. Uh, wat is er precies gebeurd? Oh, Sir Ernest zakte opeens in elkaar. Het was eigenlijk helemaal niet zo dramatisch. We dachten eerst dat het een lichte hartaanval was. Maar waarom schrijven de kranten dan dat hij vermoord is? Dat hij vermoord werd door Alex? Omdat Sir Ernest vlak voor zijn dood nog iets zei over Alex. Oh ja? Meent u dat? Dat wist ik niet. Wat zei hij dan? Oh, is alleen maar Vlaanderen? Ik moet je iets vertellen over Alex. En, en was dat alles? Dat was alles. Nou, ziet u nou wel. Dan is het toch duidelijk dat het het werk van een krankzinnige moet zijn. Van een stapel krankzinnige. Grote goedheid. Waarom zou iemand die arme oude Ernest willen vermoorden? Heeft u Sir Ernest dan gekend? Jazeker. Ook, oh, ik zal niet zeggen dat wij dikke vrienden waren of zoiets. Maar ik kende hem toch vrij goed. Ja, Dokter, kan u nu ontvangen, meneer Vlaanderen. Ah, mooi. Ik hoop u werkelijk nog eens te ontmoeten, meneer Vlaanderen. Het was een genoegen. Mij ook. Ja. Mag ik u voor gaan? Meneer Vlaanderen, voordat u naar dokter Kojima gaat, wil ik u wat vragen. Gaat u gaan? Luister, ik moet u spreken. Ik moet u iets vertellen over Alex. Het is belangrijk, gelooft u me, het is verschrikkelijk belangrijk. En? Komt u vanavond naar dit adres? Ik heb het op een stukje papier geschreven. Komt u alsjeblieft vanavond. Vanavond? laat? Half elf. Komt u? Goed. Erewoord? Wat meneer woord. Dank u. Mag ik u voorgaan, meneer? Hier is meneer Vlaanderen, dokter. Ah, meneer Vlaanderen. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u even laat te wachten? Gaat u zitten. Uit je telefoontje meen ik te moeten opmaken... dat u mij wilde spreken over een zuiver persoonlijke aangelegenheid. Dat klopt, ja. Om u de waarheid te zeggen, dokter Kohima... ik wil u alleen maar een paar vragen stellen. Maar dit is toch geen interview voor de krant, bedoel ik? Oh, nee, nee. Geen sprake van. Het. Dan heb ik geen enkel bezwaar. Integendeel, het lijkt mij voor de verandering wel eens leuk... want anders ben ik altijd degene die de vragen moet stellen. Gaat u dus uw gang maar... Bent u in het bezit van een auto, dokter? Van een auto? Ja, natuurlijk. Welk merk? Milford. Een zescilinder Milford. Welke kleur? Zwart. Welk nummer? DVC 629. Maar waarom vraagt u dat? Dat zal ik u zeggen. Dan weet u meteen waarom ik u wilde spreken. Gisteravond om ongeveer kwart over negen... reden mijn vrouw en ik van de radiostudio naar Piccadilly Circus. Oh, juist, ja. We waren uit Oxford Street voorbij, toen opeens een andere auto naast ons kwam rijden... die daar op een poging deed, een duidelijke poging deed... om onze trottoir op te dringen. Zo een etalage eruit in. Nee. Je auto was een Milford. Een zescilinder zwarte Milford. Met het nummer DVC 629. Maar dat... dat, dat kan gewoon niet. Toch is het zo. U moet zich vergissen, meneer Vlaanderen. Mijn wagen is gisteravond niet uit de garage geweest. Waar stelt u uw auto? Gewoonlijk. Bij mijn huis, in Regent's Park... Maar deze hele week stond ik in een garage op Leicester Square. Uh, Sloons garagebedrijf. Er moest namelijk het een en ander aan gedaan worden. En, uh, ja, van, ik, uh, ik zou hem vanavond om zes uur kunnen afhalen. Waarom belt u ze niet op, meneer Vlaanderen? Dan kunt u zelf controleren wat ik u vertel. Doe, doet u dat. Heeft u geen bezwaar tegen? Geen enkel. Het telefoonnummer is... Um, moet ik kijken. Um, uh, ja, uh, Tempelbaar 7178. Dank u. Hallo, met wie spreek ik? Oh ja, ik bel u even namens dokter Kojima. Een dokter zou graag weten of hij straks om zes uur zijn wagen kan halen. Ja, ja, ja, juist. Een Milford DVC 629. Maar? Was die gisteren al klaar? Oh. Eh, wat ik vragen wilde, is de wagen gisteravond nog de garage uit geweest? Ja? Hoe laat was dat? Half acht. En wanneer is hij weer teruggekomen? Kwart voor tien. Wie? Dezelfde man die hem gehaald had? Ah, juist, ja, ja. Ja, ja, ja, ik begrijp het. Ja, dank u wel. Wat zeiden ze? Uw wagen staat al voor u klaar. Sinds gisteren. Sinds gisteren? Ja. En is schijnt gisteravond uit de garage te zijn gehaald door... Door wie? Door uw chauffeur. Door mijn chauffeur? Ja. Hij heeft de wagen ongeveer half acht gehaald... en, voor zover ze kunnen nagaan... tegen kwart voor tien weer teruggebracht. Mijn wagen is gisteravond... door mijn chauffeur... uit de garage gehaald? Ja. <laughs> ja. Meneer Vlaanderen, ik vrees... dat ik u een enorme teleurstelling moet bereiden. U heeft namelijk geen chauffeur... Bedoel ik dat? Precies. Juist, ja. Goedemiddag, u bent meneer Vlaanderen, ja? Ja. Welkom thuis, meneer Vlaanderen. Uh, oh, dankjewel. Mag ik uw jas en hoed? Dank u wel. Ik dank jou. Niet te danken. Heerlijk weer. Inderdaad, ze. Oh, dag, liefje. Dag, Paul. Oh, Ricky, dat is nou meneer Vlaanderen. Dat dacht ik al. Wij zullen best kunnen opschieten samen, hoop ik. O ja? Oh. <laughs> nee, dankjewel, Ricky. Zeg, waar heb je die, een vredesnaam van Darina? Van het arbeidsbureau. Hij blijft bij ons tot dat Charlie weer uit het ziekenhuis is. Wat voor landsman is die? Vietnamese? Nee, Siamese. En hij heeft bijzonder goede getuigschriften. Oké, okay, nou, dan moeten we het in schema's namen met hem proberen. Zeg, <laughs> Sir, Sir Graham zit op je te wachten. Oh ja? Ik ben benieuwd wat hij komt doen. Oh, goeiemiddag, Vlaanderen. Oh, Middag, Sir Graham. Sorry dat ik heb laten wachten... Hoe maakt het, inspecteur? Goedemiddag, meneer Vlaanderen. Uh, Vlaanderen, kan jij soms toevallig een zekere Müller? Hans Müller. Hans Muller. Ja, een Luxemburger? Precies. Wat vindt u van hem? Oh, dat is een boef. Ja, maar... Uh... Wat voor soort boef, meneer Vlaanderen? Tamelijk intelligente boef. Mm hm Waarom vraagt u dat? We hebben een brief van hem gekregen, Vlaanderen. Of uh, liever, de inspecteur heeft een brief van hem gekregen. Ja, ja, hier is hij. Ik kreeg hem vanmorgen. En aangezien ik zelf nooit iets met die Muller te maken heb gehad... keek ik er nogal vreemd van op. Van het feit dat die brief aan u geadresseerd was, inspecteur, of van de inhoud? Eigenlijk van allebei, om u de waarheid te zeggen. Acht, inspecteur Crane, als ik goed ben ingelicht... bent u belast met het onderzoek in de zaak Alex. Daarom neem ik de vrijheid u voor te stellen... mij hedenavond omstreeks middernacht te ontmoeten... op de stijger van Granger's Waaf. Ik kan u inlichtingen verschaffen omtrent de identiteit van Alex met de meeste hoogachting, Hans Müller. Wat een eigenaardig briefje. Het klinkt bijna of het een oude vriend van u is. Iemand? Die... Iemand. Ik heb Müller nooit ontmoet. Om u de waarheid te zeggen, ik had zelfs nog nooit van hem gehoord. Tot, tot vanmorgen. Op de jaren weten we praktisch niets van hem, Ina. Daarom wil ik jou even spreken, Vlaanderen. We weten alleen dat hij Luxemburger is... en dat hij ongeveer tien jaar geleden hier in Engeland is geweest. Dat is alles. Geef mij die mappen, Zina, wil je? Welke? Die leren, daar op mijn bureau. Dank je. Wat, uh, wat is dat voor een map, van, hè? Oh, Dat is een cert privé interpolregister. Ik hou dat al sinds jaren bij. Tijdens wanneer ik een interessant iemand ontmoet, noteer ik alle bijzonderheden. Juist, hier heb ik een Muller. Hans Muller, geboren in Luxemburg, 8 maart 1928. Spreekt behalve zijn moedertaal Vlaams, Hollands, Deens, Frans en Engels. Hé, hey, dat is interessant. Wat? Hij schijnt er nogal warmjes bij te zitten. Hij heeft een paar jaar geleden bijna een kwart miljoen pond geërfd. Uh, heeft u hem zelf wel eens ontmoet, meneer Vlaanderen? Muller? Jazeker, twee keer. Eén keer in Parijs en de tweede keer in, in Brussel. Nou, nou ja, intussen alweer heel wat jaartjes geleden. Wel, meneer Vlaanderen, als u die man inderdaad kent... dan lijkt het me toch wel een goed idee als u vanavond met ons meegaat. Wat vindt u, Sir Graham? Ja, uitstekend. Dan komen we je even kijken... Om een uur of elf ophalen, hè? we gaan met de boot van de rivierpolitie. Uh, nee, ik, uh, ik heb nog afspraak. Om half elf. Oh, ja, Paul? Ja, dat vertel ik je straks nog wel. Waar vertrekt u vandaan, uh, Sir Graham? Van de North Pier. Oké. Okay. Zullen we dan zeggen dat we elkaar op de North Pier ontmoeten? Om kwart over elf? Goed. Maar niet later, hoor, uh, Vlaanderen. Niet later. Afgesproken. Nou, uh, ga je mee, Crane? Ja, lastig, oh, uh, Ricky. Sir Graham en inspecteur Crane gaan weg. Oké, okay, Missy. Heraan. Tot ziens, Ina. Tot vanavond dan, Vlaanderen. Meneer Vlaanderen. Tot genoegen, mevrouw Vlaanderen. Eh, tot ziens. Zeg, Ina, dat oké okay missie... dat moet hij maar heel gauw afleren, hè? <laughs> zeg, Paul, wat, wat is dat voor een afspraak vanavond om half elf? Oh, ja, dat moet ik je nog vertellen. Ik was vanmiddag bij die dokter Kohima... Hè, om te informeren aan die auto. Het was inderdaad zijn wagen... die ons gisteravond bijna het leven heeft gekost. Maar... Maar wat, Paul? Ja, ik weet niet. Ik, ik vind het maar een vertuveld vreemde zaak. Ja, hoezo dan? Nou, in de eerste plaats had die auto eigenlijk in een garage Blaster Square moeten staan. In verband met bepaalde reparaties. De dokter vertelde dat hij hem vanavond weer kon afhalen. Maar van de garage hoorde ik dat de wagen gisteren al voor hem klaar stond. En? Nou schijnt zijn chauffeur hem gisteravond om half acht te hebben gehaald... en hem ongeveer kwart voor tien te hebben teruggebracht. Nou, zie je nou wel. En het gebeurde ja, ook... Ja, wacht even. Dokter Koima blijkt geen chauffeur te hebben... Nou ja, wat zegt dat nou? Nee, nee, Paul, dit is allemaal heel eenvoudig. Iemand heeft zich natuurlijk voorgedaan als chauffeur van de dokter. Nou, dan hadden ze hem die wagen toch zeker zomaar niet gegeven. Zo stom zijn ze niet in garage. Er is maar één mogelijkheid. De man in kwestie moet in het bezit van een ontvangstbewijs... of een bonnetje zijn geweest. Een ontvangstbewijs of bonnetje dat oorspronkelijk aan dokter Kohima was uitgereikt. Met andere woorden... de dokter heeft tegen je gelogen. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij gisteravond zelf achter het stuur zat. Ik weet vrijwel zeker dat dat niet het geval was. En verder was er nog iets interessants, Ina. Dr. Kojima heeft een praktijkassistente, Een bijzonder charmante praktijkassistente, En die heet Mrs. Trevelyan. Wat? Nee, dat meen je niet, Paul. Dat meen ik wel, Ina. En uh, heb je daar vanavond mee afgesproken met die Mrs. Trevelyan? Precies. Ze heeft me gevraagd dat we haar vanavond om half elf op dit adres wil ontmoeten. Marshall House Terrace 49A. Dat is hier vlakbij. Ja. Weet, uh, weet die dokter Kohima van deze afspraak? Nee. En ze scheen als de dood dat hij er iets van zou merken. Die vrouw is bang, Ina. Ik weet niet waarvoor... maar er is absoluut iets of iemand waar ze doodsbang voor is... Ja, ik geloof dat ik me nou maar eens ga verkleden, hè. Tjonge, wat heb ik zin in een bad? Ja, Ricky, wat is er? Zo, so sorry. Ik echt niet willen storen, maar uw bad staat klaar, meneer Vlaanderen. Wat? Oh, dankjewel. Nee, nee, nee, wacht eens even. Hoe wist je dat ik zin had in een bad? Het is de taak van een goede bediende om de wensen van de meester voor te wezen. Zo, so sorry. Ik echt niet willen storen. Wel heb ik van mijn leven. <laughs> Paul, is geweldig. Ja, ik geloof het niet. Ik geloof het gewoon niet. Zoiets kan niet waar zijn. Het is de taak van een goede bediende. Om de wensen van de meester voor te wezen. <laughs> Met andere woorden... Toen jij thuis kwam, zag je eruit alsof je best een bad kon gebruiken. <laughs> Er is niemand thuis, Paul. Nou, het verwondert me niets, kindje. Het ziet er hier volkomen verlaten uit. Ze weet je wel zeker dat het hier het goede adres is? Het is in ieder geval het adres dat hier op dit papiertje staat. Marshall House Terrace, neer en weer daar. ja. Ja. Paul. Ja? Ik geloof dat die deur niet op slot is. Ja, je hebt gelijk. Ze heeft hem natuurlijk voor ons open laten staan. Kom hierna. We kunnen toch niet zomaar naar binnen stappen? Waarom niet? Als we niet welkom blijken te zijn, stappen we zo weer naar buiten. Als je het mij vraagt, is er niemand thuis. Dat is mogelijk, maar het is in ieder geval wel bewoond. Kijk maar. Deze kamer is vrij behoorlijk gemeubileerd. Waar je woont? Mrs. Trevelyan? Ja? Ik weet niet. Als dat het geval is, moet ze er wel warmtjes bij zitten. Want dit is een kast van een... Wat is er? Hoor je iets? Nee. Gek, ik... Want ik dacht dat ik... <laughs> ik zal me wel vergist hebben. Zeg, Paul, als hij nou eens niet komt opdagen, wat doen we dan? Oh, Ze komt thuis wel opdagen, hoor. Het kan als niet anders. Tenzij. Tenzij wat? Daar staat een koffer. Kijkt wel of iemand hier pas zijn indruk heeft genomen. Ina, luister. Hoor je dat? Wat, wat bedoel je? Nou, luister. Nee, ik hoor alleen het tikken van die klok, Paul. Nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Luister. Paul, ik geloof echt dat je je verbeeldt. Stil, Ina. Hoor jij het nou ook? Ja, dat, dat is een viejoel. Ja, dat hoorde ik daarnet ook. Dat weet ik zeker. Ja, maar. Waar komt het dan nou vandaan? Van boven, uit een van de slaapkamers. Weet je wat? Blijf jij hier even voor wachten, dan ga ik naar boven en. die in zo'n bloemperk terecht is gekomen. De tuin is er niet bepaald erop geknapt, vind je wel? Oh, Paul, ik, ik, ik begrijp er werkelijk niets van. Ik... Nou, kom maar gauw mee naar de wagen. Ja, maar Paul, die man, die man daar boven... Die... Nou, luister maar. Hij speelt nog steeds. Geen wonder, dat is een grammofoonplaat. Een grammofoon met een automatische platenwisselaar. Dat had ik moeten begrijpen. Maar waarom zou die Mrs. Trevelyan nou in hemelsnaam de moeite hebben genomen om... Meneer, dat zal ik je straks wel uitleggen. Kom maar gauw mee, kindje. Ik moet naar Sir Graham. Ik heb nog maar twintig minuten. Ja, ja, ja, bestia. Zet me maar op de hoek af, hoor. Ik, ik loop het laatste stukje wel. Ja, en zodra je thuis bent, laat je je maar een stevige borrel inschenken. Hè? Door het oosterse mysterie van je. Want je ziet eruit alsof je er best eentje kunt gebruiken. Eentje? <laughs> oh. ja. Hoe lang is het varen naar die werf, schepper? Oh, ongeveer een kwartiertje, sir. Ah, later niet? Even. In ieder geval een stuk later dan kwart over elf. Het is vijf voor half twaalf, sir. Ah. Dan wachten we nog vijf minuten op Vlaanderen. Als er dan nog niet is... Daar komt een auto, sir. Ah. Oh, nog net op tijd, Vlaanderen. We hadden de hoop al bijna opgegeven. Sorry, Sagraham. Goedendag, schipper. Hoe is het met jou tegenwoordig? Nou, prima, prima. Hoe is het met u? Kennen jullie elkaar? Oh ja, we hebben al heel wat samen meegemaakt, Goed schipper. <laughs> Goedendag, inspecteur. Braaf, meneer in Vlaanderen. Ziezo, schepper. Laten we gewoon gaan, hè? Ja. De mist schijnt nou toch wel definitief opgetrokken? Hm? Ja, lekker. Is het daar niet? bakboord? Ja, dat is krentjes zwaar. Wat is dat voor een werf, Sipon? Ben je dat bekend? Jawel, gewoon een paar stijgers... Een, een grote loods en een sortiment van kantoortje. En uh, wat is dat houten gebouwtje? En helemaal rechts? Dat is dat kantoortje wat ik bedoel, inspecteur? Hm. Ik zou zo zeggen als u hier met iemand heeft afgesproken... Dan zal het daar wel bedoeld zijn? Ja. Opgelet. Geef mij die trasma, schipper. Dank u. Lekker! Ziezo, Sir Graham. Geeft u mij maar een hand. Dank je, Vlaanderen. En u, inspecteur? Gaat het? Nee, hey, je kan het wel eens, hoor. Jij blijft hier wachten, schipper. Jawel, inspecteur. Mm -hmm. Mm -hmm. Waar wacht u op, inspecteur? Op het comité van ontvangst? Ik kijk of ik Müller ergens zie, meneer Vlaanderen. Nou, hier schijnt hij in ieder geval niet te zijn. Nee. De boel ziet er hier volkomen verlaten uit. Toch is er iemand geweest. En nog maar heel kort geleden. Hoe weet je dat, Vlaanderen? Ja? Hoe weet Behalve die voetsporen, die had ik al lang gezien. Oh. Nou, wel eens een kijkje gaan nemen in dat kanteurtje, Graham. Misschien heeft de schipper gelijk... ook niemand te wezen, als je mij vraagt. Onze vriend Muller schijnt zich op het laatste nippertje bedacht te hebben. Maar uh, hier is een raam, hoor. Maar er schijnen planken voor te zitten. Wacht eens even. Ik zal eens kijken of ik... Wacht eens even. Wat is er? Het lijkt wel of er een verse verf op die deur zit. Hier, voel u zelf maar. Inspecteur, kom eens hier met die zaklantaarn. Ik kom. Grote goedheid. Kijk eens. Ziet u wat er op die deur staat? Alex. Vlaander, we kunnen beter... Achteruit. U ook, Sir Graham. Pas op. Ik trap die deur in. Zijn keel. <coughs> Meneer Vlaanderen, is dit? Ja, inspecteur. Dit is, of liever dit was, Hans Müller. <middels> juist dan ik gedacht had? Ja. Wat zie je dan moe uit, lieverd? Nou, geen wonder. We hebben ook maar niet wat meegemaakt vanavond. Wat is er dan gebeurd? Hebben jullie Muller niet gezien? Jawel, maar niet onder de omstandigheden zoals wij ons hadden voorgesteld. Hij was dood. Vermoord, naar duidelijk blik. Huh? Ik ben om één ding blij. Dat jij hem niet gezien hebt, Dina. Jij ziet er anders ook nogal pips uit, hè? Ben je regelrecht naar huis gegaan? Ja. Jawel, ja, maar... Maar wat? Oh, dat is een orde, kindje. Zeg het maar rustig. Ik heb Sir hem alles verteld over Mr. William, dokter Poima en zo. Nou, uh, nadat jij weg was, Paul, is me iets heel vreemds overkomen. Ga deur? Nou, okay. kijk. Uh, ik wandelde het laatste stukje naar huis, hè? zoals ik je trouwens ook gezegd had. Maar in de buurt van Curzon Street kreeg ik opeens een vreemd gevoel. Het gevoel of... Of u wat, mevrouw Landre? Ja, of, of iemand me de hele weg gevolgd was. Ik zag niemand. Ik, ik hoorde geen voetstappen of zo. Maar toch was ik er praktisch zeker van. O, het was eigenlijk heel erg eng. Ik, ik had zelfs even het gevoel dat het een hallucinatie was. Misschien was het ook wel een hallucinatie, mevrouw Landre. Oh, nee. Nee, dat was het beslist niet. Want later zag ik wel iemand... Bedoelt u dat u gezien heeft wie u volgde? Ja. En? Wat was dat voor een man? Het was geen man, inspecteur. Het was een meisje. Een meisje? Weet je dat zeker? Ja, Paul. Ja, ik heb haar heel duidelijk gezien. Net zo duidelijk als ik jullie nu zie. Wat voor een meisje? Oh, uh, erg knap en heel chic, Bruine schoenen, bruin mantelpakje, bruine tas, leuk bruin hoedje...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 De rolverdeling. Paul Vlaanderen, Johan Schmitz, Ina, zijn vrouw, Wieke Mullier. Sir Graham Forbes, Johan Remmels. Inspecteur Crane, Jan Borkes, Carl Lethem, Hans Veerman. Mrs. Trevelyan, Willy Brill. Ricky, Harry Bronk. Dr. Kohima, Rob Gerards. En een schipper, Johan Sla. De regie had... Dick van Putten. Tot zover uh, Paul Vlaanderen en het Alex mysterie, heerlijk toch? Ik vind het zo verrukkelijke oude meuk. 69e Avro. Uh, met dank aan de Avro. En ja, Ruben heeft het allemaal op CD gezet. Uh, volgende week gaan we in ieder geval uh, deel 3 luisteren. Misschien ook vier, maar in ieder geval deel 3, denk ik. Nou, tot zover jongens, uh, meisjes. Zijn je nog wakker? Zijn we nog aan het werk? Of aan het... Nee, ik denk, oh ja. <laughs> Bart, die, de technicus, die knikt. En Thomas, de regisseur, ook. En we luisteren nog even naar die fijne meuk van uh, Quantic. Tot zometeen.